De eilandstaten en armste landen in de wereld zijn weggelopen bij de laatste gezamenlijke bijeenkomst van de klimaattop in Azerbeidzjan. De rijke landen moeten meer geld op tafel leggen, vinden zij. In het voorstel dat er nu ligt staat dat rijke landen jaarlijks 250 miljard dollar klimaatsteun geven aan armere landen. Maar de ontwikkelingslanden vinden dat bedrag veel te laag. Zij denken zeker 1000 miljard dollar nodig te hebben. De klimaattop zou eigenlijk gisteren klaar zijn, maar is uitgelopen omdat er nog geen deal is. Het omstreden onkruidsmiddel glyfosaat wordt nog altijd veel gebruikt door boeren. 9 op de 10 akkerbouwers gebruiken het middel wel eens. Bij melkveehouders is dat de helft. Vaak gebeurt dat ook in buurt van basisscholen en natuurgebieden. Glyfosaat is niet verboden, maar het middel schaadt de biodiversiteit en wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op kanker. Pieter Omtzigt is kritisch over de toon van het politieke debat... waarbij mensen volgens hem als groep worden weggezet en niet als individu. Dat zei de NSC-leider op een ledencongres van zijn partij. Hij uitte daar kritiek op de politiek. Polarisatie is een probleem wanneer politici olie op het vuur gooien... maar problemen onopgelost laten, zei hij. Het weer, bewolking en op veel plaatsen motregen. Het is 4 graden in het Noordoosten tot 7 graden in Zeeland. Maar het voelt kouder aan. Vanavond gaat het regenen. Morgen is het, op veel, is het veel zachter met af en toe zon. Er staat een stevige wind en het wordt dan 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 bij Zandvoort op zaterdag. Een speciale radio-verjaardagsfeestje uh, voor uh, Michel Blekemolen. En joh de chic en de good times. Nou, het uh, derde uur alweer vliegt voorbij, hè? Ongelooflijk. Het vliegt voorbij het is niet te Unbelievable. Verloven. Ja, unbelievable. Nou, wat gaan we doen in het uh, laatste uur, Het uh, laatste uur, ja, dan gaan wij bellen. traditiegetrouw met Randall Lawson, theater van de autosport. En dan eens even kijken wat... Uh, uh, ja, met uh, Rendel dat heb ik hem in ieder geval gevraagd. Ik weet niet of het ervan komt, maar uh, gaan we het hebben over de NASCAR Euroseries. En uh, Michel, dan eens kijken wat hij, uh, wat hij daarover te vertellen heeft. En natuurlijk uh, Jan Lammers, uh, vanaf uh, half vijf in de studio. En dan kunnen we weer lekker uh, sterke verhalen ophangen. Maar voordat we dat gaan doen, uh, wil ik uh, Michel jou een aantal uh, namen voorleggen van mensen die ook uit, in, geboren zijn in 1949... en ook autocoureur zijn geworden. Zoals uh, Klaus Ludwig, Duitse autocoureur. Uh, wat je, ken je de man überhaupt? Ja, ja die ken ik uh, redelijk goed wel. Klaus zit altijd te dolle, En als ik hem zie, dan uh, zeg ik altijd Klaus partyhouse. <lacht> ja... Dus, uh, ja, hij begrijpt nooit waarom ik het. Ja, ja, ja, ja. Dus, dat zeg. Uh, maar ik heb hem wel eens uitgelegd, want is hij dan weer vergeten de volgende keer? Oké. Okay. Maar Klaus die heeft uh, denk ik ook met Jeroen gereisd. Ik weet bijna zeker. Uh, en ja, je kent uh, Jochen Mas, uh, Hans Stoek. Weet je, dat, die komt uit die lichting. Hmm. En uh, nou, Jochen Mas die vraagt steeds: kom nou even bij me langs. En daar heb ik af en toe ook wel uh, wat mailcontact mee. En Hans Toek uh, die was in het team waar ik uh, twee jaar terug uh, de doodklap mee maakte in, uh, in Spa Spa uh, in België. Dus uh, die heb ik toen ook nog gezien en die belde me nog op hoe het met het me na het ongeluk. Dus ja. uh, we zitten altijd in een heel klein kringetje, een heel klein netwerkje van coureurs die niet meer uh, 18 zijn. Ja, ja, ja, ja. ja, En wat me trouwens opvalt, dat aan de coureurs uh, van jouw lichting, dat zij heel veel uh, lange races, dus 24 uur races, gewonnen hebben. En terwijl, heb jij dat zelf wel eens gedaan? Heeft, uh, ja, uh, ik heb wel eens. Uh, ik mee... heb, uh, samen met Jan Lammers heb ik de 24 uur race van uh, Dubai bijna gewonnen. Met mijn twee zoons. Oké. Okay. Sebastian en Jeroen, dus uh, we uh, hebben daar uh, enorm veel lol gehad. Daarom op een gegeven moment kom ik, kom ik binnen en. Uh, nee, we zijn op uh, 20 meter tweede geworden na nou, oh. 24 uur. Oh, dat is frustrerend. En ik kom, uh, ik kom binnenrijden na mijn eerste stint. Hè. Je kon een uur rijden en uh, we reden, denk ik, twee keer een uur als rijder. En ik kom binnen. Ja, Jan was net even koffie drinken. Dus niemand stond klaar. Ja, dat is dodelijk. Ja, dat, dat, dat, dat. <laughs> maar maar jij ja, zegt... Nee, Jan moet om half vijf hier zijn. Ik ja. hoop dat hij er is. Want ik moet er altijd op lachen. Ik, ja. bedoel, het is, uh, ik vind het zo'n prachtig figuur. Uh, ja. het, is, uh, het is Johan Kruijff in, uh, in een andere vorm. Ja, ja, ja. Want hij heeft verschrikkelijk veel humor. Je kan de hele dag lachen met Jan. Ja, ja. Dus, uh, maar toen... Toen stond Sebastian en Jeroen, die uh, ook. Jeroen lag geloof ik al te slapen, want die moest zich voorbereiden. Want die hadden we gewoon de halve nacht maar ingedeeld. Ja. <laughs> en uh, nou ja, Sebastian gauw die helm op. Ja, Toen kwam Jan aanrennen. rennen. Ja. Nou, dus eigenlijk, als dat niet was gebeurd... Uh, ja, hadden we misschien de race wel gewonnen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ik kan me helemaal niks herinneren van een 24 race van Dubai. Maar dat, ja, dat, dat is elk ook... jaar. Want oh, doet, ja, we hebben verschillende keren meegedaan. Uh, mee okay. uh, uh, we gaan uh, zo goed als zeker ben ik er weer in januari. Binnen volgende week trouwens ook, maar voor iets anders. Maar in uh, januari is weer de 24 uur reis en waarschijnlijk rijdt Jeroen weer. Oké, okay, okay. nou kijk, zo, zo horen we nog eens wat. Um, dan uh, even kijken, dan hebben we Niki Louder. Nou ja, dat is natuurlijk iemand die uh, iedereen kent, die een beetje bekend is met de autosport. Want die heb jij persoonlijk ook goed gekend? Nou, niet goed, maar wel meegesproken. Want ja, je racet uh, in die tijd met elkaar. Je was in één circus... Dus uh, ik was daar toch een stuk of uh, vier, vijf keer bij geweest. Hmm. Niet altijd uh, zelf gereden. Maar de keren dat ik reed sowieso. Maar uh, ja, je, je, kende, je kende elkaar. een uh, mooi, mooi type hoor. Dat was een ja? heel ander type dan je denkt dat het, hoe die overkomt in de media. Is uh, Echt een, een gouden roofkip. Ik weet nog die stap van het podium af. In, uh, in Zandvoort. Die krijgt een heel duur ding. Dat had uh, het circuit geschonken als prijs. En um, daar staat Twan Heesemans. Uh, tof was dat, ja. De, de, uit, de, uit de diamantbeurs. Die had het ding gemaakt. En Twan wist wat dat uh, ding waard was. Die ja. ze zegt tegen... Lauda... Uh, uh, ik wilde uh, 40 zahlen, Het ding had geloof ik een ton gekost of zo. Was een ton waard. Dus uh, die Lauda gelijk... 30 mag je hem hebben. Dus ze geeft hem meteen zo aan, <lacht> aan, uh, aan uh, Twan Heesemans. Dus... Uh, uh, en ja, dat, dat zijn allebei twee, uh, twee mooie types. Ja, ja, ja. Grootkippen noem ik ze altijd maar. Ja, ja. Maar ja, zo was Louda ook een beetje uh, altijd wispeltuurig, rij maken. Ja. Mooie man. Ja, oké. Okay. Helemaal goed. Nou, Rob, ja, uh, we we gaan... Gaan he, ja, Rob. we gaan zo naar Beverwijk, hè? we gaan zo naar Beverwijk. Maar Moppie muziek. Wat heb je voor ons uh, plaatsen? Zeker nou Tom Jones, hè? Oh ja, natuurlijk. Ja, ja Tommy. Hier, hier is hij. It's not unusual.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 Het is niet you want to be mad with anyone It's not I'm you want to be sad with anyone But if I have find that you've changed at any time It's not I'm to find that I'm in love with you die <mí publicity> muziek van Tom Jones. CFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. Nou, en als je dit hoort, dan weet je altijd dat we weer gaan naar Beverwijk, naar het Theater van de Autosport. Want daar Jij... zit onze eigen Rendell los. Een goedemiddag, Rendell. Hey, goedemiddag. goedemiddag. Zo, zo, hoe is het? Nog eventjes, ja. hè? Ja, nou nog eventjes, dan wordt niet heel lang meer en dan gaan we lekker genieten van het leven, zo we zeggen. Ja, zeker. Lekker met de cabrio rond scheuren en zo, zeker. Nee, nee voornamelijk heel veel racen. Oh, racen, ja. Ik ga heel veel racen. De ITCC natuurlijk. De ITCC en zelf weer een beetje in de Formule 3 stappen en leuke dingen doen door heel Europa. Zo, Rendel. Ja, nou, praat ons dus even bij, want een rendel los van in de Formule 3? Dat, um... Ja, maar een historische Formule 3. Een Formule 3 had 1973, niet in de moderne. Nee, ik ga geen GP3 of GP2 rijden. Jo, daar pas ik helemaal niet in, dat gaat helemaal niet lukken. Dus uh, laat mij maar, maar lekker met die oude beestjes lekker door Europa rijden. <laughs> Veel meer <mijn> lol. Ja. <laughs> en uh, Rendel, ik geef even naar Michel Blekemolen, want ja, die, die ja, zit natuurlijk hallo. bij ons in de, de hey, uitleiding. Hey, uh, Michel, de historische Formule 3, uh, uh, dat zeg jij natuurlijk ja, wel wat, He, dat heb vind jij ik ook in die, Ja, heb jij die ook in die wagen geschreven? Nou, ik zou een paar jaar terug zou ik, uh, de historische race in Monaco rijden met Formule 3. Ja. Met mijn auto waar ik ooit mee gereden heb, maar op de een of andere manier ging dat niet door. Ja, jammer. ja, dat vind ik heel jammer, want uh, het lijkt me fantastisch. En ja. Rendel heeft natuurlijk eentje uit 73 en ik praat over 75, maar het is toch een beetje vergelijkbaar. Dat waren hele mooie tijden, waren er waren gewoon 16 races per jaar. Zo. En uh, de, de mensen, zoals, uh, uh, nou ja, wie reed er niet prost, dat uh, werden allemaal een hechte gemeenschap als vriend... Dus we hebben ja. hele mooie tijden gehad. Ja, ja. Vol, volgens mij ben jij ooit zelfs nog twee dagen... achter Prost in het kampioenschap geëindigd. Ja, toen was hij ja, niet meer bij te houden. Daar ja. ging, ja. er steeds ja. vandoor. Want het jaar daarvoor deed hij ook mee. En toen kwam hij helemaal niet... Ik wist niet eens het bestaan van Prost. Nee. En toen het jaar daarna... toen kreeg hij de steun van Renault. En Renault heeft toen gezegd tegen hem... jij gaat Formule 1 rijden. En dat klopt ook. Want een ja. jaar daarna dat hij dus kampioen werd... en ik tweede... zat hij in de Formule 1. Bij McLaren dacht ik meteen. Dus het was heel bijzonder dat hij dat redde. Maar dat is echt Renault die hem... Dat gunde. Hij is ook niet onsympathiek en aardig, aardig was. Nee. En is niet. Nee, zeg René is... maar, um, ja. wat is jouw herinnering, uh, of vroegste herinnering aan Michel Blekenmolen? Nou, volgens mij moet het er, er begin, ik denk echt middenjaar 70 geweest zijn met een ja. voldoende fotje. En er was één gek die ging heel dwars door de tassenbocht uh, door. En dat was echt een <lacht> mijn zeg, ja. iedereen die ja. ja. spreekt, ja. zegt dat hij eerst de, de achterkant door de bocht komt de eerst... Ja, ja, ja. ja. <lacht> dus, maar ik zal je geheim <lacht> het, vertellen, het, het, ik doe het daar toch steeds. Ja. <lacht> Kijk, het mooiste was, hij reed toen, ik stond als kleine jongen achter de hek, alleen maar te kijken, wat dan een idioot. Ja, ja, je, ja. En dan, dan, dan, dat zijn de eerste herinneringen. Maar mijn mooiste herinneringen, moet ik eerlijk zeggen, met Michel, is denk ik wel een hele grote cowboy tijd geweest in de Alpine Renault Cup. En de ja. Renault 21 Turbo Europa Cup. Dat is een beetje de jaren negentig geweest. Ja, ja, ja, dat waren gewoon kanonnen van auto's. En als er nou ergens in de autosport ergens rommelt werd, en zeker door die Italianen was het daar wel in die cup in die tijd. Ja, ik, ik word een uh, keer in, in Donnington. Maar dan moest ik een slang terugtrekken uit mijn motorkap. Maar ja, ik heb gewonnen, dus ik moet uitstappen bij het podium. Dus ik heb die slang teruggetrokken, maar die kon ik niet laten liggen. Want dan was ik natuurlijk uh, op illegaliteit betrokken. Ja. Maar die slang was zo heet, dus die stopte ik in mijn overrol En ik stond op dat podium die overrol naar voren te trekken. Ik had gewoon brandwonden aan mij getieteerd. Dus, uh, Zelfs de ja, dingen... Dat, wa dat waren wel de mooiste tijden, vind ik. Dat, dat kan ik heel goed herinneren. Als je dan door de pitch liep, als, uh, gewoon als fan, ja, weet je, dat, dat waren gewoon mooie teams en ja. eh, mooie auto's. En volgens mij heb jij nog met de een turbo, volgens mij nog in de brand gestaan in de tassenbocht ook. Ja, uh, dat klopt. Ja, in ja, er klopt. Ja, iemand ja, ja. bij ja. me achterin, dat weet ik niet meer. Dat ja, klopt. Ja, ja, maar dat, maar... dat het met... waren ook. Je werd van achter aangereden en toen stond je in de brand. Ja, dat en, uh, klopt. Ja. Ik kan me wel goed herinneren. Je stapte uit en die keek zo naar achterin. en die nou, ziet je, nou, die doet het niet meer. Nee, maar dat kwam veelvuldig voor dat <East> <Town> ze ja, die. <Shire> Deden, want het was een periode... de ene van de manier maakte Renault... allemaal net even te kwetsbare auto's... in die tijd. De raceafdeling. Ja. Hè, niet de auto's zelf, maar... Ja. Uh, verschrikkelijke slechte uh, auto's. Want die Renault 21... die is zo maar anderhalf jaar gereden. Want er gebeurden zulke... gigantische klappers... Dus ja. uh, dat was niet meer verantwoord om ja, dat te houdt. Het mooiste is in de historische racerij. Uh, ze rijden nu ook een paar, zeker in Frankrijk, een paar rond. En ze gaan nog steeds stuk. Dus er uh, altijd brand, altijd wat... Uh, <laughs> uh, ook in al die jaar is dat niet doorontwikkeld, zeg maar. Het is nooit goed gekomen. Want dat er dan ook überhaupt uh, van dat merk... Uh, in deze serie uh, nog auto's rondrijden. Dat, uh, dat is toch... Ja, die niet brand, zijn ja, die, ja, die, die zijn ja, er nog Ja, ja dat, is, ja, dat is, is, gaat nu ja, ook ja, uitdoen. Nou, Wij nou, hadden nou, de eerste wel, race uh, in Imola met uh, Renault... Uh, Alpine. Het ja. was de, de nieuwe sportwagen. Allemaal veel tamtam. -tam. Uh, ze deden veel in de marketing. Dus uh, heel Europa keek mee uh, wat voor een mooie sportwagen dat ze worden. Tegenhanger van, uh, van Porsche. He, de, de slogan in de Hollandse advertentie was: uh, wat zal het uh, stil worden in Stuttgart. Ja, <laughs> maar ik rondkijk een keer zei: ja, ja. zover komen die Alpines niet <laughs> eens. Dus. <laughs> maar goed, uh, we gaan racen. En we hadden al een probleem met twee auto's afgebrand op de openbare weg. Want we gingen, gingen s'nachts, moesten we rijden, want die auto's deden het niet. Dus ja. wij gaan rijden. En uh, ja, toen uh, uh, ben ik vijftig geworden en ik reed niet harder dan dertig kilometer. Dat deed het gewoon niet. ik denk, nou ja, toch vijftig. Je kon redelijk geld verdienen. Okay. Dus, en ik was vijftig laatste. De rest van de dertig auto's waren uitgevallen. Jezus. Dus ja, dat was een scheidvertoning, als je het ja. zo mag zeggen maar wel maar een mooie cowboytijd denk ik ja nee fantastisch He? altijd lol gehad en uh. ja en ik heb ik, ik spreek nog redelijk veel van die uit die tijd is eigenlijk altijd wel leuk ja ja, ja. En zeg Rendel, die, die coureurs waar uh, Michel het over heeft, rijden die bijvoorbeeld uh, bij jou in de Youngtimers uh, Challenge-klasse? We hebben af en toe wel eens mensen, en vooral Italianen, die uh, duiken steeds meer op. En dan krijg je uh, toch wel jongens als een Brancatelli en dat soort jongens die opeens dan weer, uh, weer instappen, stappen, en toch wel die historische reizen aan het ontdekken zijn. En, uh, uh, en dan, dat, kan, dat kan je ook nog steeds op je 78e, op je 80e, en ze stappen gewoon in. We hebben natuurlijk bijvoorbeeld Walton Hofman rijden. Walter is uh, zelfs Europees uh, kampioen geweest op een motor 350cc. Nou, dan heb je al niet veel reses bovenin zitten als dus je <laughs> natuurlijk Europees uh, kampioen wordt. En dan ga je ook nog uh, Island of Man rijden. En je rijdt nog een keer de 24 uur in Daytona. Ja. Dat heeft hij vroeger allemaal gedaan uh, toen hij jong was. Ja, en die rijden dus nu gewoon in dikke canem McLaren's rijden die mee. Omdat die toch wel weer heel erg leuk vinden. Ja. En uh, je ziet steeds meer die oude races van vroeger. Uh, toch wel. Miso is ook zo eentje uit, uh, uit die periode... Uh, deze mensen zijn uh, geen normale mensen. Die, die, die, oh, die jaren 70, jaar, 80, jaar, 90 en nu nog. Dat zijn geen normale mensen. Die hebben uh, gewoon zeg ik altijd maar uh, rode bloedlichaampjes En die witte bloedlichaampjes zijn racebloedlichaamtjes. Yep. Dus die willen altijd racen. Dat mm. zit er nou gewoon helemaal in. Zo'n virus ga je nooit meer uitkrijgen. Okay. Met geen één, geen één pijnkiller of toestand. Dat soort dingen. En die blijven even rijden. En dat is, dat is toch een heel, heel klein uh, zeg maar, stukje van de wereld. De, wat daar bestaat. Maar het is prachtig dat die er zijn. En die gaan ook nooit meer stoppen. hè? Maar die blijven op een 90s reizen nog steeds. Ja, ja precies. Daar wil, daar wil ik het met je over hebben. Want uh, Michel die rijdt natuurlijk in de NASCAR Euro-series. Kan jij de ja. luisteraar uitleggen wat dat precies is? Nou, het is een hele echte raceauto. Tenminste, een heel zware jongen. Want hij weegt niet zo'n 12 kilo Michel gewoon. Ja, is Best wel zware jongen. Ja, er zit ja. wel een dikke V8-motor in. Allemaal eigenlijk gelijke auto's. Hoewel je er wel verschillende bodies op hebt zitten. Van even Toyota en... Ja, maar daaronder is alles hetzelfde. Maar daaronder okay. is alles hetzelfde. Dus Eigenlijk is het is een soort cup van vroeger. Maar dan, met, ja. ja, als je het ziet staan, het is gewoon een echte, hele erg uh, Nescar, zeg maar, raceauto. En daar rijden ze door uh, heel Europa mee. En uh, op prachtige circuits. En uh, mooie velden. Ja, en Michel zit daar gewoon nog steeds tussen. Maar, uh, volgens mij, uh, mij rij je een Toyota body, hè? Uh, het, uh, nou, dat ligt aan welk voorbumpen je erop zet. Meer. Het <lacht> is één tupperware zootje, eigenlijk. Want het is een drama. Want wij komen elke weekend weer uh, we thuis. En ja, dan moeten we er allemaal nieuw tupperware erop zetten. Want het is zo slap allemaal. Maar dat is ook wel uh, op zich wel, wel grappig. Want het kost dan ook niet zoveel als je schade hebt. Zolang het hier nog goed is, dan uh, heb je nog steeds een auto. En dan uh, gooi je weer die... Uh, die carrosserie erop van polyester. En ja, dan is het weer makkelijk te repareren. Het blijft net zitten bij zulke hoge snelheden. Ja, nou, wat je zegt, net. Ja, ja eigenlijk uh, slap het allemaal. Het ja, het het, allemaal het, de eerste keer, vier jaar terug gingen we nou voor het eerst rijden. Dan hadden we een testdag in Italië. En ik denk, ja, hier ga ik niet in racen. Ik dacht dat de voorraad is van plastic. Ik denk dat het komt naar binnen. Dus ik stop, ja, is dat nou normaal uh, tegen die Fransen die, <lacht> die ons hadden uitgenodigd? Ja, deze komt zo uit Amerika. Dat is een nieuwe auto. Die, die, die worden zo geleverd. Ik denk, nou ja, ik weet het niet. Maar, uh... Dus daar rijden die Amerikanen dus ook in? in de, uh... Dat, dezelfde auto's worden daar ook uh, gebruikt. Oh, okay. in, ja. Uh, ja, ja. Dus uh, ja. Ja, ja, het, ze zijn nu, voor het eerst gaan ze van hun geloof af. Want wij worden nu ook in Europa, krijgen we nu een sequential gearbox. tussen... Een uh, verzellingspook die je alleen maar heen en weer hoeft te halen oh ja. in plaats van een h ja. Maar wij hadden nog heel antiek een H-profiel uh, tot okay. voor een uh, paar weken terug. Ja, ja. ja het was gewoon een prachtige auto. En, uh, gewoon ook, uh, het leukste is dat uh, bij die series uh, de sfeer op de pedal is geweldig. Uh, je bent overal welkom, uh, de, vooral de fans zijn overal welkom. En dat is wel. Uh, ja, gewoon, dat is leuk. Dat is uh, absoluut dat is, leuk dat, dat mooier, iedereen kan overal komen. Ja, je kan overkomen en uh, dat is natuurlijk uh, gewoon in de huidige moderne racerij uh, gewoon bijna onmogelijk uh, ja. als je uh, op circuit wel eens komt. Uh, zeker als je bij GT3 World Series en dat soort dingen kijkt, dan uh, zijn alleen maar uh, bodycards voor de deur. Hier is het echt uh, voor het publiek gewoon heerlijk om naar te kijken. En de wedstrijden zijn fantastisch. Moe, uh, ja, en, uh, ja, de, ja, de stukken poliësten vliegen in het ja, ja, ja. En we hebben elke week ja. hebben we uh, gemiddeld uh, bijna 30.000 mensen. We hebben uh, ja. soms uh, racers. Dan moeten we heel vroeg naar het circuit toe. We zetten alles vast. Oké. Okay. Ja. Dus uh, heel bijzonder. Want wij zijn de drukste uh, normale race. Daar bedoel ik mee geen 24 uur races. We zijn de drukst bezochte raceklasse van Europa. Ja, ja. ja. En, en jullie en, race ook. Op... Uh, ik heb even gekeken. Een prachtig lende voor volgend jaar. Moet ja, er, is heel leuk. Ja, ja, ja. Met de echt mooie circuits van de Lunga, Brinche, En Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, dat het van, van had ik nog een vraagtekentje. Maar het ging afgelopen jaar zo goed. Dat... Ja. Uh, want dat is een oval, niemand weet het. We hebben ja. in Venraal ja. een soort klein Indianapolis liggen. Ja. Maar dat is met recht heel, heel kort, klein. Heen. Want heel. het is uh, een half mijl, dus 800 zoveel meter. Jeetje. Maar daar Show. gaan we dan met 30 auto's gewoon op. Hè? Maar ja. het is wel, uh, wel leuk, het, ja. het is wel grappig. Maar hoe heb je dat ervaren dan? Want nou, is, was je niet te draaier? Nou, ja, wat zal ik je vertellen? Wij gaan de, uh, de vrije training in. En we mochten maar vier rondjes rijden. Maar ik was blij. Want ik was blij dat ik je vier rondjes vol kon houden. En je gaat op een gegeven moment eraan wennen. Dat, uh, na een kwartiertje. Ja, ja. Je hebt het zes keer gedaan of zo. Dan ben je dat wel kwijt. Maar ik snapte waarom ze dat deden. Dat zeiden ze ook. Want je wordt eventjes uh, toch een beetje raar. Mm -hmm. uh, je blijft maar rondjes rijden. je doet er maar twintig seconden over. Ja. Dus je hebt twee bochten. Uh, die bochten duren uh, vier seconden. Zes seconden rechtuit. En weer vier seconden. Zes seconden. Jeetje, jeetje. Dus uh, ja, je hebt ook geen tijd om uh, iets anders te doen. Het is, het is uh, wel bijzonder. Ik ja, ja. vind het toch wel leuk dat het erin zit. Zeg, Rijnald, ja. zie jij jezelf dat ook doen? Zo'n ovaltje rijden? Nee, nee daar zit te, te, te, te, te weinig ervaring voor. Dan kan je alles leren, zeg ik altijd maar. Maar, uh, uh, nee, het lijkt, het lijkt me dood Want uh, die, de, Het is wel zo, die jongens gaan niet echt langzaam. Hè. De, ze hebben iets van 400 op elkaar aan boord. Het zijn geen uh, kleine uh, viertjes, 500 waarmee ze aan het doen zijn. Nee, want hoe hard uh, rijden, Michel? Nou ja, dat ligt aan welk circuit, natuurlijk. Maar ja, nee, nee, maar die Oval. Oh, die Oval, dat... daar gaan we de. Ja, omdat het zo heel kort is, komen we niet boven de 185, geloof ik. Oh, dat valt wel ja, ja. Nou ja, hard zat hoor. <laughs> ja. ja, zeker. Ja. Zat, zeker als je er gewoon nog 20 om je heen hebt zitten, is dat al zeker. Ja, hard. dat is wel. Ja, ja, dus, ja, ja, ja. Maar kijk op de andere circuits van de Lunga, Brentzets, rijden in die baan, geloof ik, de kleine circuit. Ja. Uh, ja, dat, dat, dat, Hele, dat, dat, dat ontzettend leuk. En ja. uh, ik zou wel eens willen zien, de, dit soort jongens eigenlijk. Op, een, op een, uh, een Oval als uh, de Lausitz ging in Duitsland. Uh, maar ja, die worden bijna niet meer gebruikt. Jammer. Nee, dat, mag, je, niet meer, geloof dat ik mag niet meer geloven. Dat mag niet meer. Dan krijg je uh, echt een beetje de Amerikaanse nesca autos natuurlijk, de nesca series uh, Maar dat, dat is weer een hele andere orde. En volgens mij zijn. Uh, kijk, wij hebben ook niet zo heel veel essence bovenin zitten, maar die hebben helemaal niks erbovenin zitten, <lacht> zeg ik allemaal. Want dat gaat echt heel hard. Nou ja, pra prachtig dat deze serie er is. Moe, die is ook niet zo heel veel hele mooie autosporten, wat uh, ook nog een beetje redelijk, zeg maar, nog. Uh, Betaalbaar ja, dat maar. klopt. Dit is nog betaalbaar. Alhoewel betaalbaar. we afgelopen jaar toch wel... Uh, zijn voor het eerst buiten ons budget getreden. Okay. Dus uh, Oei. nog nooit gebeurd. Uh, ja. We draaien altijd een beetje winst met het raceteam. Ja. Soms uh, break-even, maar nu uh, was er even... toch door allerlei omstandigheden... Uh, toch uh, een beetje in de min. Ja, ja. Ja. Maar heb je ook een uh, budgetcap uh, uh, dan? Uh, als in de nee, maar dat hebben we zelf ons aangemeten. Ah, dus uh, okay. wij willen gewoon... We hebben een raceteam, we hadden dit jaar zeven rijders, soms wel ze acht. En ja, die betalen ons allemaal, dus daar moet wat uitkomen. We hebben sponsoren, uh, die ons sponsoren of het hele team sponsoren. Dus zo kunnen we alles gooien in één pot en uh, we kijken hoe het loopt. Uh, normaal loopt het ook wel goed. De comfort, jaar ja, weer goed. Precies. Nou, mooi. Hé, hey, we hebben het over budget. Uh, cap. hoe is het met uh, Red Bull? Geef je vleugels, uh, Rindel? Nou ja, als je tegenwoordig een dremeltje meeneemt, kom je heel eens volgens mij niet. Ja, nou ja, inderdaad. Nee, bij Max heeft het toch redelijk goed uitgepakt. Ja, Bij Perez ja. ietsje minder geloof ik. Maar ik moet wel zeggen voor een Formule 1 team. Ik zag die beelden dat ze met een dremeltje de achtervleugel aan het bijschaven schaven waren. Toen dacht ik wel van. Hmm, dit is dan toch wel weer terug, terug naar de basic klasse van Formule Ford zeg maar. Dus <laughs> dat moet je het maar een beetje zien. Ja, het, het heeft gewerkt. Hij staat voor Lendo. Dus dat is goed toch? Klaar. Maar, Zeker. Hij heeft het heel goed gedaan. Nou moet hij het even afmaken. Ja. ja, en, ja. Onze nieuwe, nieuwe vriend uh, Cola Pinto. Die ja. heeft daar weer een auto afgeschreven hè. Kijk, we weten van Collo Pinto, dat is ook algemeen bekend, dat hij heel veel geld meegenomen heeft naar die Formule 1. Maar ik, volgens mij heeft hij dat budget heeft hij al redelijk er gejaagd. Hoor. Want uh, het was weer een, uh, ja, een beetje domme klapper. Heel simpel. En uh, het gaat wel heel hard hè, daar. En uh, een millimeter te ver naar links is dan uh, schade. Maar het is natuurlijk voor een jongen die heel graag de Formule 1 wil. En laten zien wat hij kan. Zijn dit niet de slimste zaken om twee kampries uh, achter elkaar een auto af te schrijven? Nee, zeker niet. Hadden we ook en, niet en... verwacht eigenlijk hoor, dat hij dat. Thuis, uh, nee, de, hij, wat, wat is hij is wel is snel, natuurlijk. Hij wel snel. snel. Dus uh, ja, als je dat jongen, gaat afpelen. Ze kijken he? daar wel doorheen. Ze kijken daar, denk ik, wel doorheen. Maar dit was wel weer een flinke schade. En voornamelijk het gezicht op die monteurs die. eindelijk denken: we hoeven even niks. We gaan vanavond lekker ook feesten in het casino. Ja, ja niet nou, dus. nou, die, zijn, die zijn even een nachtje aan het doorsleutelen. Ja, ja denk je, je dat we het wel. nog gaat terug om uh, die auto weer in elkaar te krijgen? Ja, we hebben het ook veel 1. Altijd. Daar zit altijd alles een graadje hoger. Ik weet alleen niet of ze een onderdeel hebben. hebben. Ik. De, nou ja, Miso zegt het net over de, de bak die zij hebben na een wedstrijd weekend aan flapperende onderdelen. Ik weet niet hoe jullie de bak hebben gezien die uh, Williams uh, daar in Engeland hadden met onderdelen. Oh, dat was ook wel een container vol hoor. Dus uh, ja, die hadden wel wat uh, onderdeeltjes na te maken en opnieuw te maken. Ja, als het budget een beetje uh, bijna op is, dan is dat toch wel een beetje lastig natuurlijk. Ja. En uh, ik weet niet wat er nu kapot was, maar volgens mij reed hij de hele rechterzijkant eraf uh, tegen de muur. Dus ja, daar zitten toch ook, ook achter, die, uh, zeg maar, achter die mooie schermen een hele container. Uh, die heel belangrijk zijn. Ja, dat zijn geen dingen die je bij de plaatselijke krik haalt, zeg maar. Dus, uh, nee, ja, dat, uh, we weten dat niet of er schade aan de motor is uh, natuurlijk verder. Ja, dat weten dus we dan. niet. Nee, dat tik, tikje was er niet eens zo heel erg hard, hè. Maar, uh, maar ja, wel genoeg om weer alles uh, uh, ja, even op scherp te zetten. Ja. Hey, laten we het hopen dat hij erbij zit, gewoon klaar. En die jongen die verdient het. En hij heeft al hele mooie dingen laten zien. Dus, uh, Zeker weten. Nou, wie uh, verwacht vorige... je... Ja. Kastli natuurlijk, een mooie derde plek hè. dat uh, moeten wij ja, vertellen natuurlijk. Ja, Alpine, on Alpine uh, ongelooflijk. Opeens hard. Ja. opeens hard, Toch wel leuk. En, ja, leuk, ja, wie verwacht je. Ik heb geen, uh, ik vind het een heel moeilijk circuit, omdat je met die lange rechte stukjes is uh, inhalen toch wel, ja als er geen uh, treintjes ontstaan, is dat toch redelijk wel, volgens mij simpel te doen daar, want het gaat best wel heel erg hard. Uh, ja, Russo verwacht ik niet dat hij hem gaat winnen, uh, op een of andere manier. In een wedstrijd komt het er dan weer net niet uit. Dus nee, dan ga ik nee, toch nee. een beetje richting. Uh, ja, toch Ferrari. Ferrari heeft al laten zien in de, in de runs dat ze snel gaan. Dus ja, nou, of het dan Sainz of het Leclerc wordt, we gaan het zien. Ja, zeker. En, maar eigenlijk weet je wie er wint, vind ik ook niet belangrijk. Max moet voor Leno zitten, Klaas? Ja, ik denk dat het wel gaat hoor. Ja, nou, dat, zou, dat zou mooi zijn. En, en, en, ja, dan gaat, denk ik, uh, zelfs Las Vegas iets meemaken en dan gaan ze los. <laughs> ja, toch? Z Zeker weten. <laughs> nou, Rendel, dankjewel <dacht laughs> voor deze spitreport. Ja, jullie nog heel gezellig en uh, maken uh, nog even een feestje met Michel. Uh, ja, gaan we, we doen, want uh, Jan Lammers ik programma, ik programma, is inmiddels uh, binnengekomen in de studio. Dus uh, zometeen gaan we uh, uiteraard even met Jan uh, praten over uh, zijn uh, ervaringen met uh, Michel Bleekemolen onder andere. Dat hoor je allemaal straks uh, in het uh, laatste half uur uh, van uh, dit programma. Dus eerst wil ik jullie nog even een stukje voorleggen. Want in uh, oh, 1980 verdween bijna het circuit, hè? Oh, Toen hadden we dus uh, op een gegeven moment uh, acties uh, in Zandvoort. Ging iedereen met uh, spandoeken van uh, Red Zandvoort en dergelijke. Ik ben er nog bij geweest, uh, trouwens. Zo uit ben ik er nog alweer. De enige en... de demonstratie waar je mee hebt gedaan. Ja, ja. Inderdaad. <laughs> inderdaad. Nou ja, dat is ook de enige. Nee, dat klopt. <laughs> dus uh, ja, en een sticker uh, op mijn ja, brommer natuurlijk. Wie, Red sticker. Zandvoort. Ja. Uiteraard. Maar, ik heb ze uh, nog. Ja, oh, jij hebt ze nog. Ik heb de originele nog, ja. Ja, ja. en ik maar zoeken naar die dingen. Ik kon ze niet meer vinden. <lacht> nou, je krijgt er één van me. Oh, dat vind ik aardig. Dat vind ik oh, leuk. Nou ja, ze hebben bij uh, andere tijden sport... hebben ze er een heel een klein stukje over gemaakt. Dat gaan we even naar luisteren. En daarna het circuit lied uh, erachteraan. De gemeenteraad wil de racebaan liever kwijt... vanwege de geluidsoverlast. En bovendien heeft het circuit ruim een miljoen schuld... bij de internationale autorensportorganisatie. Daardoor is het onzeker geworden of een evenement als dit, de Grand Prix, volgend jaar weer op Zandvoort zal plaatsvinden, of dat het dit keer voor goed van de baan is. Als het circuit moet sluiten, zullen ook andere activiteiten moeten verdwijnen, zoals bijvoorbeeld de race sportschool van coureur Jan Lammers. Je moet alleen uh, goed proberen, ook met het terugschakelen, veel aandacht aan de steden, dat het lekker soepel gaat. Hè? Het zou jammer zijn als Sandvoort verdwijnt. Want het is het absoluut enige goede autocircuit. Een veilige autocircuit wat we in Nederland hebben. Daarom staat voor Jan Lammers en vele andere autosportiefhebbers één ding vast. Basisorde en het uh, circuitlied is dat een auto zonder bussie, zonder circuit. Straks gaan we daar uh, verder over hebben en over uiteraard uh, over oude herinneringen met uh, Michel Blijkeman. Maar eerst gaan we naar het voetbal, gaan we weer naar uh, Piet toe. Wat uh, Piet, hoe is het daar uh, nu? Nou, het is, hier, uh, het is hier donker, het licht brandt op het veld, maar het licht in de ogen van de spelers van Zandberg is een stuk minder geworden. We staan in uh, 33e zijn we beland. We staan met, met 1-3 achter. Hoe is en, dat uh, nou mogelijk? Ja, dan, hoe is dat mogelijk zou je vragen. Maar dat, dat, dat, ja, dat gaan... Uh, A, het was 1-1 toen we jullie verlieten. En uh, de 2-1 was echt een hele mooie uitgespeelde aanval van OSV. Kunnen we niks van zeggen, was gewoon ook voor de keeper onhoud. Dat was 1-2. Maar even daarna in de 18e minuut uh, gaat Ricardo Verburg... Van Burg speelt een bal heel ongelukkig terug en de keeper kon er niet bij, dus hij werd onderschept door een OSV-speler en uh, die deed wat, die, wat er van hem verwacht werd in dat, die positie. En die scoorde, bekwamen 1-3. En uh, dat was in de 18e minuut uh, en inmiddels uh, heeft Zandvoort meerdere wissels toegepast. En uh, ja, af en toe een klein kantje en nu oh weer een schot op de bal en die keeper redt het binnen. Dus het zit ook niet mee allemaal. En, Zeg maar de eerste helft hadden we toch echt wel een. een, een waren we beter dan een veldoverwicht. En we hadden er allemaal een goed gevoel bij. Maar ja, nu zitten we nog met nog 10 minuten te gaan. Zijn we 1-3 achter. Dus, ja, dus, daar worden uh, we weer niet vrolijk van, hè? Daar worden we niet vrolijk van. Nee, zeker niet. Ja. Maar uh, ik kan er niks anders van braaien, van brouwen. Dus, uh, nee, want er uh, ja, dus staan we, we nog, en, uh, uh, nog meer achteraan dan uh, achteraan uh, zo'n beetje. Slugsbrot. Ja, maar ja, we dan weten we ook dat we na, volgende week nog onderaan staan. Want we staan er inmiddels meer dan drie punten van een 1e naar 100 Dus die ja, ga je niet meer inhalen. Maar goed, we, hm? we zijn er niet klaar. Dus misschien zit er nog een verrassing in, het, uh, in de finale. Laten we het zo hopen. Ik uh, hou jullie nog even op de hoogte zo. En uh, ga jij nog even verder met het lekenmolen. Ik, eh, ik er ook wel, de bleek ken ik nog wel, en die, die ene die reed in die auto, en die andere had een, een, een café drijvend in Spaan in Haarlem, en daar eh, gingen wij vroeger ook nog wel eens naartoe, dus dat eh, man met de zandvoortse boos is allemaal. Oké, okay, nog eh, even heel kort, eh, dat laatste wat je zei, want Mies heeft zijn koptelefoon opgezet. Nou, wij hebben uit de Zandvoortse Boys van vroeger van mijn leeftijd, rond de 70, 75... ...die gingen vroeger naar Richard Blekemole, dat was een broer van, uh, van Michel... ...en die had een drijvende boot in Spanje liggen en zo... ...en daar uh, kocht hij alcoholische bestapeling en daar ja. gingen we natuurlijk graag heen... ...maar z'n allen was feest altijd op de boot, maar dat weet Michel wel. Toen zei... de groeten van de uh, Zandvoortse Boys, ja? Ja, zeker, oké, okay, dankjewel ja, Piet. Wat zeg je nou, nou uh, de, de zuipschuit? Die kroeg heette de zuipschuit. De zuipschuit van Richard Lekemolen. Okay. Is Piet er nog of niet? Ja, ja, Piet. <laughs> Piet, ben je er nog? Ja, Piet is er nog. Ja, ik, ik, ik, ik, we zaten net naast elkaar. Ik heb geen, geen onzin, hè? Ik vertel <laughs> geen onzin. Dus nee, dat ja, ik klopt. Ik kan me het allemaal herinneren. <laughs> okay, hey, Piet, maar dit is Jan. We zaten net naast elkaar. Dus uh, jij zit er nog, begrijp ik. Ja, ik zit er nog. Oké. Oké. Hoi, hoi. En wij gaan gezellig verder hier in de studio met uh, Jan Nommers, die is aangeschoven. En Jan, ja, uh, je bent de laatste aan wie we het gaan vragen. Maar uh, kan, je, je gaat al, trekt al jaren op met uh, Michel Blekemolen. Maar heb je nog, zeg maar, je, je vroegste herinnering aan Michel? Mijn vroegste herinnering was wel gewoon uh, de, de, de hele verschijning van Michel. Hè? Want, want Michel was gewoon... Ja, uh, dat, dat, dat was uh, met de hele entourage. Hè, met, met gewoon de mooie auto... Hallo, Mooie auto-trailer met zijn Formule Ford uh, achterop. En, ja. uh, en Loes en de familie. Uh, dat, veel dat, pitpoessen. Ja, heel veel <laughs> ja, ja Dat mochten we allemaal nog. Maar uh, ja, nee, die zagen er altijd allemaal prachtig uit. En Michel natuurlijk ook helemaal de bink player, ja. en de uh, player. ja Dus dat, dat was gewoon... Uh, een heerlijk setje en, en hij uh, nou ja, ging natuurlijk ook keihard. En inmiddels, uh, laatste uh, hadden we het uitgerekend. Hè? Hoe lang kennen we elkaar? Ik geloof bijna 60 jaar of zo. We hebben, we hebben meer dan 100 jaar raceervaring hier aan tafel zitten. Hè? Want uh, Michel, 54, 56, nee 58. 54 jaar 54, 4 jaar gekart, dus 58 jaar. 58 jaar, hoe nee, lang? Dat, dat haal ik lang niet, ook al was ik net zo oud als dus Michel. Nee, ik, ik, ik ben nu... Ja, af en toe ik voor de gezelligheid hier of daar nog mee, maar actief race ik niet echt meer. Nee hè? Eh, Dus ik zeg maar eventjes, ik heb een jaartje of wat is het, uh, 50 gereced. Nou ja, we nee, hebben uh... dus ja, uh, de 100 Rob, wel gehaald. Ja, Rob, hè, ja, jaar, ja, jaar ah, race. Moo Mooi record hoor. Dus ja, ja. We, we hebben een record aan tafel, 100 jaar race van. Ja, we hebben ja. Uh, nog met Ben Heur ongeveer gereden. Dus <laughs> uh, ja, nee, Het uh, uh, <laughs> was uh, ook ja. leuk met die paarden? <laughs> <laughs> ja, houten banden. Ja, ja precies. En, uh, ja, Jan, dus. dus uh, wat wij de hele middag al horen... en dat wilde ik aan je vragen... Van, uh, dat Michel uh, schijnt een opvallende racestijl te hebben. Is jou dat ook opgevallen? Um, nou... Nou, nee dus. Nee, nou, ja, nou, ja, in, in die zin gewoon uh, altijd gedreven. En, en uh, ja, dus, dus een echte racer, zeg maar. Een echte vechter ook. En, en, ja. en noem maar op. Dus, dus ja, ik denk wel dat het iemand was die je drie keer in moest halen. Nee. Want, want, want uh, ja, hij liet je niet makkelijk voorbij. En, en hij was ook moeilijk uh, achter te houden. Dus, uh, ja. je, uh, je hebt ook heel vaak tegen Michel gereest. Hè? Ja, zo zo ja. zeg je dat. Hè? En, maar hoe was dat dan? Was dat wel uh, uh, uh, fair play? Of hoe, ja, ja, zeker wel. Ja, niet altijd. Hè, omdat je met, uh, met wielen tegen elkaar komt. Of wat dan ook. En soms doe je allemaal dingen op de grens. Ja, maar ik denk dat na de Formule Ford... Zeg maar, ik het geluk had dat ik gewoon betere teams had. En beter materiaal. En... Ja, dan lukt het allemaal even wat beter, weet je. Want, want je hoeft, eh, als je in die auto zit, moet je natuurlijk het sturen goed doen. Maar daarnaast eh, heb je ook een beetje hulp van buitenaf nodig. Van je monteur en de mensen die erbij zijn, teammanagers. En als die met de goede ideeën en de goede oplossingen komen... om je net dat extra zetje te geven. En daar heb ik dan eh, met, met name in de Formule 3 en zo... denk dat ik er gewoon eh, wat beter voor zat. Eh, maar goed, inmiddels zijn we ook zo ver... dat het ons geen reden meer interesseert. Nee, ja. nee, nou, ik toe? ben nog en ziek van dingen, hoor. Ja. Nou, en ook, ik denk, ook, uh, ik denk ook nog, nog uh, een belangrijk ding. Is, ik, ik dacht dat ik natuurlijk vroeger in die Formule Fort keihard kon rijden. Maar ja, een poosje later kwam ik erachter natuurlijk dat, dat die 20 kilo verschil. Uh, die hij meer mee moest nemen ten opzichte van mij. dat was natuurlijk ook wel een dingetje. Ja, ja. ja dat was even moeilijk. Jan kwam natuurlijk ineens uit het niets. De, hij woonde van, van de Slotenmaker. En uh, ik was eigenlijk de Formule Fort koning. Of ja, met name Zandvoort ja, ja, ja. natuurlijk, die nationale races. Dus dat uh, was even doorbijten. Ik denk, wat moet het gasje nou eigenlijk? Hoeveel hoe, hoe, hoe, hoe, hoe hoog jij toen? Kilo, kilo 75 of zo? Uh, het? 78. Ja, nou weet nou ik nou goed. Ik ja. denk dat ik 55 hoog. Dus ja, ja, dan, ja dus dan moest je nog uh, een stukken lood ja. in je overrol hebben. Want anders waait je weg. Dus <laughs> dat was wel, dat was wel nee. een probleem altijd. Ja, ja. Maar goed, we, dat is een compliment dat je zegt. Want zo heb ik het nooit gezien. Ja, maar, ja. Maar, uh, maar Jan, op een gegeven moment waren we gelijkwaardig. Dus het was, was een mooie tijd. Toen gingen we Formule 3 rijden. En uiteindelijk uh, één race, het was bijzonder. Want we waren ineens met twee Nederlanders. Stonden we uh, op kop met de eerste race van het Europese kampioenschap met ja. de Baas ja. in 1978. En uh, die heb jij gewonnen. En ik, uh, ik stond Paul. Ik stond mm -hmm. En ik ga weg. En uh, de 1 de zit waar ik normaal altijd achteruit zit op mijn normale auto. Dus ik schakel en dan zit niet in 1, maar in 4. Oh, maar zo'n 5 bak. Ja. Dus nou, ik wilde bijna een verkeerd woord zeggen. Dus <laughs> gauw weer in 2. Maar toen waren er een paar auto's voor me. En uh, ja, dat, dat was een hele mooie race. Ik ging heel langzaam, liep ik op je in. Ik had, de auto was bij mij zo goed. Ik had ook een hele goede engineer. Die stortte later neer met Henkelijden. Oh, en toen ging het ook meteen uh, berg, berg uh, af. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat was uh, fantastisch mooi natuurlijk. Uh, zagen Iedereen stond maar... Uh, en het was ook bijzonder dat twee Nederlanders ineens... Uh, dat Formule 3 stond hoog aangeschreven in die tijd. Dus, uh, ja, maar dat was zelfs een kwalificatie iets. Hè? Als je bijvoorbeeld... Uh, er was één race in het jaar, Lotteria loteri di Monza. Nou, er waren geloof ook wel 120 inschrijvingen. Zo. Maar bijvoorbeeld in Zandvoort hadden we kwalificatie kwalificatieheats. Ja. Uh, uiteindelijk, ik weet niet precies meer hoeveel er aan de start moesten uh, komen... maar er waren minimaal denk ik 40, 50 deelnemers. Ja. En, dat, en dat was geweldig. Maar weet je, het was ook zo bijzonder... want, want wij hadden dan een uh, race in Team Holland, zeg maar. Hè? Dat was met Arie Luijendijk en met Hubert Rottengatter. Nou ja, als, je, als wij nu een bijeenkomst hebben van, van het circuit of wat het ook is... En je krijgt Arie, Michel, Huub en ik bij elkaar. Nou ja, dan krijg je, je krijgt eigenlijk waarschijnlijk weer precies dezelfde verhalen. Maar we gaan er weer, uh, ja het is net of we een beetje vergeetachtig worden. Maar dan gaan we weer net zo hard om lachen. Ja. Dus nee, het is gewoon een geweldige tijd. En vergis vergeet je niet, de 80e jaren weet je. Dat was een prachtige tijd. Alles kon. Als, als man ging je als een losgeslagen brandslang door het leven. <lacht> en, en, maar ja, maar, alles kon, alles mag. Mocht, maar, maar, maar zonder dat er echt rottigheid was. Weet je, mm. alles was toch wel op een sportieve manier. Was dat een beetje de wet van de jungle. En alles viel altijd wel weer op zijn plaats. Maar ondanks, Jan, dat de autosport eigenlijk misschien vele malen gevaarlijker was voor de coureurs. Ja, zeker. Want jullie ja, hebben toch heel ja. veel uh, collega's uh, Zijn jullie verloren. Ja, absoluut. Autosport uh, is, uh, pff, ik denk, uh, factor 10 uh, uh, is het uh, veiliger geworden. Ja. Want, uh, als we nog zelf zouden rijden. Ik weet niet of ik dan nog zou willen rijden. Maar speelde ik... dat dan een rol eigenlijk in, in van lang leef, leven leef het leven? Misschien we nog. We hadden nog... de race overleefd, dus ja. uh, trek open ja, die fles. Kijk, Michel reed toen uh, met, met de march, was dat. En, en ik reed met ja, een shadow. Sheffield. En dat waren oh, de Shelly, Formula, 1, ja. Formula 1, ja. ja. En dat waren natuurlijk van die aluminium geconstrueerde auto's... met, met dan zo, zogenaamd een veiligheidszak aan brandstof erin. Dat was voor die tijd dan uh, de, de, de veiligheidseis. Uh, maar ja, we hebben aan Niki Lauda wel gezien uh, wat, uh, wat die tijd inhield. Mm. En die heeft gewoon leven lang eigenlijk de littekens van dat tijdperk op zich gedragen. Ja, ja. Maar hij was nog een van de geluk, gelukkige. Ik denk dat wij bij elkaar misschien wel twintig goede vrienden en kennissen kwijtgeraakt zijn aan die sport. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is, dat is nogal wat? Ja, het was een gevaarlijke tijd. Ik weet nog, ik stond met Hans-Jors Burkener. Dat zegt jou nogal wat. Die reed ook formule 3 in onze tijd. Die reed formule 2. En die sta ik mee te praten. Ik kreeg toevallig nog twintigduizend uh, uh, pond van hem. Dus niet weinig. Maar ik sta, daar, daar versta ik met hem te praten. En uh, drie minuten later kreeg je in, de, in het schijfvlak, Zandvoort. En is een dag later overleden. Dus, uh, Burger, anders kun ook wel. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Oké, okay, nou, uh, dat is nogal wat... Uh, even een moppie muziek, uh, vriendje, arm. Ja, li mm. lijkt me leuk. Wat ja, gaan we doen. Hier is uh, Fast Car.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 En we gaan weer even naar Piet uh, Pijper toe, daar op uh, Duitsersveld. Piet, bijna ja. aan het einde van de wedstrijd. Hoe is het daar uh, op dit moment op het veld? We zijn op de slag van het einde, denk ik. Dus, het uh, de is al tussen 1-3, het is hier uh, bijna, bijna nacht, zo donker is het al, maar... We hebben heel veel jeugdige spelers erin gezet. Maar ja, we hebben het een beetje de cadeautjes weggegeven al. En dat is niet meer in te halen, schijnt het. Dus we gaan we vriezen waarschijnlijk nog een aanvalletje bij Zandvoort. En daar gaat hij nog. Nee, weer niet erin. De keeper redt hem. Dus het blijft 1-3. En het zal niet meer in een overwinning eindigen vandaag. Dus we, gaan. we moeten naar de onderste plaats. En het is heel triest, maar. Is niet anders. We hebben vandaag een vrijwilligersavond en de sponsoravond nu in de kantine. Dus we gaan iedereen kijken of we al de mensen een beetje kunnen opbeuren en vragen om enthousiast te blijven. En we moeten nog even door dit seizoen. Dus. Ja, zeker. Nou ja, met zo'n feestje gaat het wel goed, toch? Het ja, feestje gaat wel goed komen. ja. Het is ah, okay. Ijzig en ijzig koud hier langs de lijn, maar. Scheidt zich de flight zo af en we hebben dan 1-3 verloren. Ja? Oké, okay, dankjewel Piet. En, uh, Groeten aan alle mannen. Okay. Ja, ja, die luisteren mee. Oké, okay. nee, hoi, hoi, hoi. Dat was Piet uh, Pijper daar op uh, Duitsersveld. Ja, weer een verlies, hè? Heel jammer. Jongen, jongen. Ja, nou ja, nou ja, het is wat het is. Nee, we, staan, uh, we zitten hier met uh, twee mannen die uh, heel veel winsten hebben gemaakt. En uh, Jan Lammers <laughs> en uh, Michel Bleekemolen, daar hebben we het dan over met de racerij. En we gaan lekker verder praten met ze. Ja, wat ik mij uh, ook nou ja, nog afvroeg, uh, heren. Um, dat geldt eigenlijk wel voor jullie alle twee. Dat, uh, nou ja, Michel race dan nog. Uh, maar jullie zijn eigenlijk van de racerij toch ook een beetje het mediacircus uh, in. Uh, jullie zijn ja, er waarschijnlijk voor gevraagd, neem ik aan. Michel, ik kijk even naar jou. Ja, ik, ik ben er niet zo heel van. Niet zoals Jan, Jan natuurlijk. Die. Uh, zie ik kop elke dag op de televisie. Ja, ja, ja, nou, ja, ja, een roem, ja. Dat doe ik altijd. ja, dus, maar, ja. Maar, ik ik, uh, ik vind het ook niet zo erg, want ik word wel eens, uh, ik wil ook andere dingen doen. Ik, ik doe ik ook heel veel. Ik dus ben heel veel onderweg, uh, reis overal naartoe. Uh, ik uh, probeer heel erg een onderleven, een beetje te gaan leiden. Ja, ja, Een ja. beetje teruggetrokken uit de business allemaal, dus ik uh, vind het wel lekker zo. Maar ja, Jan, jij bent nog uh, sportief directeur. Van de Dutch GP en, en, uh, en jouw mediaactiviteiten. Nou ja, ik ben vast analist dan bij de NOS, hè, maar dat uh, doe ik samen met Jeroen Blekenmolen. Dus, dus uh, wij zitten morgenochtend ook weer uh, heel vroeg. Uh, in plaats van Vroege Vogels zitten wij dan op Radio 1. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, daar. daar uh, oh, Radio ja. 1, het is uh, ja, niet alleen is televisie. Langs de lijn, hè. dus, dus ja, wij kletsen ook langs de lijn dan. Mm. Uh, en wij hebben er allemaal verstand van, hè, want wij zijn natuurlijk de stuurlui die aan wal, wal staan. Ja. Maar goed, als wij het goed gedaan hadden, dan zaten we daar niet. En dan waren we ergens bezig. Waren, nee. hè, maar en wij uh, uh, we hebben daar heel veel plezier aan. Uh, maar ik moet wel lachen, want net hebben we Piet Pijper over uh, Zandvoort en het voetbal aan de telefoon. Maar een beetje eerder vanmiddag zat ik naast Piet op de tribune omdat onze zoon samen het voetballen zijn. Oké. Okay. Filip uh, en, en Rajan die loopt dat dan. Maar ja, Rajan die, uh, die werkt weer veel bij Race Planet, bij uh, Blekenmolen. En uh, dan heb ik vanmiddag mijn dochter aan de lijn. Nou, die kent de Blekenmolens ook nog van vroeger. Die woont in Amerika. Maar die weet nog dat ze vroeger walibietjes hadden. En dan gingen wij altijd even daar bij hun langs in de tuin naar die kangaroetjes of die walibietjes kijken. Dus ja, bij ons is de opvatting eigenlijk, eigenlijk dat zodra je met de bleke molentjes bent, dan uh, wordt het altijd gezellig. Want die bedenken altijd iets leuks en uh, weet ik veel, eten ergens naartoe. Maar altijd feest. En je ziet ook overal speelgoed om hem heen. Uh, vooral die, die met Race Planet hebben ze een... Hoeveel auto's hebben jullie inmiddels? Uh, 60 ja, of zo? Uh, uh, nee, 120 auto's. Maar dat zijn allemaal en, gewoon fantastische uh, Ferraris. En, en, nou ja, van alles Lamborghinis, BMW's. Ja, allemaal heel McLaren, hoe komt die eraan, hè? Nou ja, gespaard is. <laughs> en, en Michel is ook dus wel een belangrijk verschil. Want ik was natuurlijk gewoon... Ja, daar vind je het zand voor. Ik sprong in een raceautoje erin en eruit. En ik... Uh, ja, lang levende lol. En, en Michel, die werkte zich altijd te pest. Want hij zegt nu, ik ben met zoveel andere dingen bezig. Dat was altijd zo. Altijd aan het werken. Altijd een keihard werkende ondernemer. Dus ik ben blij om te horen dat hij nu Bastiaan en Jeroen veel overlaat. Dus, dus uh, nee, dat is mooi om te horen. Dat heeft hij ook wel verdiend, denk ik. En waar, en waar reis je het liefst naartoe? Uh, ik rijd helemaal niet. Lief, het uh, liefst ergens. Nee, ik raam. vind het autorijden één drama. Ja, dat, heb, dat, en, uh, dat heeft niks met files te maken. Ik, uh, nou, ik haat, haat al autorijden. Ik denk al 30 jaar. Of jaar. Ja, ja, ja. En dat heeft nee, Sebastian. Nee, ja. En dat heeft Jeroen. Oh, ja? Ik vind het wel leuk om te racen. Maar je moet mij ook niet vragen. Wij moeten wel eens een dagje gaan we testen met raceauto's. Vind ik een drama, daar zit ik helemaal tegenaan tekenen. Te Dat je vroeger ik denk, ook nooit, hè? Een nee, nee. hekel aan. Jij ook, joh? Nooit je ook wel hekel aan? <laughs> nee, nee, maar, het, ja, ja, het maar vond het, ik vind ja. het leuk in een weekend. Ik ja. vind het qualifying leuk en ik vind ja. de race leuk. Maar nee. voor de rest hoeft het voor mij niet meer, heel gek genoeg. Nee, nee, nee. En we dus op de wegreis wel grappig, want Jeroen en ik, en zoals morgenochtend ook. Oh ja, dan zal ik, ik zal straks wel eens met Jeroen getekend hoe <laughs> laat ik hem oppikken. Want heel vaak dan hebben we dan met elkaar contact. van Nou, wat doen we? Groeptherapie of uh, gaan we ieder met de eigen auto? Ja. En want als we ieder met de eigen auto gaan. Hè, dan zetten we nog even een podcastje op of wat dan ook. En dan kunnen we ons nog even flink inlezen in de race... wat er mm. gebeurd is met de qualifying. En dan komen we aan dan weten we alles, zeg maar... Hè, uit het nieuws. Uh, en als we samen daar rijden... ja, hij heeft uh, een paar kinderen, die, uh, twee kinderen die racen... Uh, in de kart. Hè, want, want allemaal, uh, Tommy en uh, Doornbos... en Guido en Rengen van der Zanden... we hebben allemaal mannetjes die racen. Ja. Die Van hun zijn nog jong en ik ook. He, dus maar met Jeroen heb ik het dan heel vaak over die kinderen. En over het karten en wat nou. He? Want je hebt altijd, he, dat noemen ze altijd de, de, de, de parent's curse. Of de, of de vader's curse. Waar je altijd denkt dat je het niet goed doet of beter moet doen. En, he, dus dat soort dingen lullen we dan veel over. En, uh, en dat is gezellig. Maar dus, uh, wij, wij doen vaak carpoolen en samen rijden. Ja, ja, hartstikke leuk Als je achterin zou zitten is het podcast op zichzelf denk ik. Morgen. Ja, ja, ja. ja. Heren, we lopen gaan de, tegen het nieuws. Uh, Jan, uh, dank je wel voor je komst naar de studio. Michel, dank je wel. Ja, jullie voor ook bedankt, drie uur lang. Het was me een uh, ja. zeer uh, grote eer dat uh, hier de slingers hangen. Ja, ja, en dat ik ja. uitgenodigd werd. Ja. En dat jullie ook de gasten allemaal hebben geregeld. Ja, ja tuurlijk. tuurlijk. Je was een uh, gast met een honderd nou, hè? Een, een, ja, precies. <laughs> ja. Waar genoegen. Nou ja, dank je wel inderdaad uh, voor uh, jullie komst uh, naar de studio. En iedereen uh, die we aan de telefoon hebben gehad. Hey, toen we uh, bij het uh, etablissement van uh, Misa bleek op het uh, circuit zaten, Benno. Ja. Toen uh, ja, vroeg jij wel eens een plaat aan die je altijd wilde horen. Oh ja? Ja. Weet jij dat nog? Ja, dat, oh. dat, dat weet ik nog. Dat was uh, deze. Die wilde je altijd horen. Oh, geweldig. savri duo. Zeg je niks meer? Nou ja, ik vind dit een geweldige plaat. Oh, oh ja, nou, die wilde je altijd horen. Dit. En dat we hem altijd draaiden. Ja. Dus bij deze laatste ja. plaat. bedankt voor het luisteren. Oh.